De Amerikaanse nieuwsite Axios meldt dat Israël Iran vooraf waarschuwde via een aantal derde partijen. De Nederlandse minister Veldkamp was een van die partijen, bevestigen bronnen aan de NOS. Bij de uitvoering van Beethoven's Fidelio door de nationale opera en ballet was sprake van een vergaand grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft het parool in een reconstructie. De Oekraïner Andriy Zoldak was ingehuurd voor de regie. Het parol schrijft dat hij bij de repetities seksscènes liet oefenen die niet in het script stonden. Een balletdanseres deed aangifte van aanranding. Zoldak zou ook onvoorspelbaar gedrag hebben vertoond waardoor er een onveilige situatie ontstond. De regisseur wil in de krant niet reageren op de beschuldigingen. Nationale Opera en Ballet zegt dat inderdaad sprake was van onacceptabel grensoverschrijdend gedrag en dat Zoldak niet meer wordt ingehuurd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. In Kiev werd een flatgebouw geraakt door een drone en in de zuidelijk gelegen stad Dnipro werden meerdere flats en een medische instelling geraakt. Bij het illegale auto-evenement gisteravond in Emmen heeft de politie 25 bekeuringen uitgedeeld. Dat was voor overtredingen als onnodig lawaai maken en het voeren van onjuiste kentekenplaten. Op het evenement in Emmen waren 600 auto's afgekomen, veel daarvan uit Duitsland. Het weer, veel zon en 17 tot 21 graden. Vannacht wat regen, morgen eerst ook nog wat regen, verder zon en iets minder zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol tunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmade 10 minuten vertraging, Eén rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velstertunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen afrits Dam en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur. En tot zover de anwb verkeersinformatie Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Uh, willen we nog meer. Hè? De zon schijnt en uh, lekkere muziek op de Zandvoorts Radio. Dit was uh, Steve Winwood en The Higher Love. Even na twee uur uh, Zandvoort, een hele middag en leuk dat je erbij bent. We zijn er weer met uh, Zandvoort op zaterdag inderdaad op een, uh, mooie, een mooie weerdag, uh, Richard. Goeiemiddag. Ja, wat is het weer mooi, hè? Prachtig, wow. hè? Echt uh, gisteren ook. Heerlijk. Ik denk wel van, tenminste zo beleef ik het. Het is waarschijnlijk wel zijn de laatste dagen, mooie dagen dit jaar. Zeker, dus geniet ervan en niet vergeten de radio aan te houden. Want we hebben heel veel vandaag. Toch? Ja, we hebben, uh, nou ja, de, de, het is de opening van, uh, van de Reddingspost Zuid. Hè? En uh, daar hebben we heel veel uh, interviews, uh, dit, uh, dit programma. Zo hebben we in het begin. Uh, de live uh, reporter Ben Sonneveld die daar uh, live interviews geeft. Want tussen twee en vier kun je daar uh, naartoe. En dan kun je het, uh, de renningspost uh, bezoeken. Ja, de Zuidpost uh, is dat. Ja, dus uh, mocht je dat... Uh, ja, het is een beetje een strijd met uh, wat je net zei Rob. Maar uh, mocht je dat willen bezoeken, dan moet je nu, uh, nu daar naartoe gaan. Uh, dan hebben we nog natuurlijk een uh, weerbericht. En het tweede uur hebben we ook interviews... Maar dan uh, meer van uh, interviews van de wethouder Jan, Bl Jan Bluis. Gert-Jan Bluis, Anke Joustra en Kees uh, Winkel. Dat is de laatste is de voorzitter. We hebben natuurlijk nog de evenementenagenda. En het uh, laatste uur hebben we de Marco Termes. Die komt iets vertellen van, uh, van deze maand van zijn uh, pro -isie. Ja, hij heeft weer een mooi stuk uh, geschreven. Ja. Dus uh, dat gaan we straks horen, horen in derde uur researchen. Ja. En dan Pit Report, Dier van de Week. en uh, Nou, dan zijn we er weer doorheen. Maar ik denk dat het een hele volle uitzending Zeker, wordt. Zeker, dat denk ik ook. Maar we gaan ook proberen om nog wat uh, muziek uh, te draaien. We hebben er zin in drie uur lang uh, vanuit de, de Zandvoortse radiostudio. Is dit Zandvoort op zaterdag? Een hele goede middag allemaal. A right, right side, a right side one, a right side one, on our side It had to, it had to be, it had done, to be, had done. To be done, it's, little little little bit, it's a pity, a pity man died We right cannot, side, we one, cannot right allow, right a that treasonous street mud We must, I must show them now, done, we don't little little need little little to lie night. We haven't, we haven't, a doubt, that we the right You don't look out, or you'll like suffer the in their plight. The heroes, the heroes return, and the, and the royalty attend, land. while the angels learn. We zitten bijna in uh, november en uh, deze plaat kwam ook uit in november, alleen, alleen dan uh, veel, vele jaren geleden, 1983 uh, alweer, je wat van and The Right Side One. Nou, er is uh, enorm uh, veel gebeurd en afgelopen nacht uh, ben ik ook uh, geschrokken van een enorme knal. Uh... Je bent beetje bed uitgeknald hè? Ja, is... zeker. Nou, niet normaal, echt niet normaal. Ja, wat waar, uh, ja, je kunt het nergens mee vergelijken natuurlijk, zo'n knal, hè? Nee, nee, nee. Ik denk, me, dacht meteen van het lijkt wel een, een oorlogsknal, uh, zeg maar. Oh, ja. Dus uh, ja, al die mensen die hier uh, nu even een veilige plek hebben gezocht... mensen uit uh, de Oekraïne, ja, zal het ja. waarschijnlijk wel uh, schrikken geweest zijn. Ik kan me voorstellen, ja. Ja, vanmorgen om drie uur uh, vond er een explosie plaats... bij een flatwoning aan de Lorenstraat in Zandvoort. Vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk... De kanaal was ook in de verre omgeving te horen en veroorzaakte veel onrust. Dus nou, mocht u vannacht uh, ineens wakker zijn geweest en niet weten waarom... en dat was om een, rond een uurtje of drie, dan weten we nu waarom uh, dat was. Tijdens de explosie waren de bewoners thuis, maar gelukkig raakte er niemand gewond. Wat eigenlijk alweer een wondertje is, uh, voor mijn gevoel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Indien u vandaag iets heeft waargenomen tussen kwart voor drie en kwart over drie... Of als u iets verdacht heeft gezien, voorafgaand, aan of na de ontploffing aan de Lorentstraat... wordt u vriendelijk verzocht direct contact op te nemen via telefoonnummer 0900 8844. En dat is het normale telefoonnummer van de politie. Of anoniem, kunt u dat ook melden. Uh, via telefoonnummer 0800 7000, dus 7000. Nou, gelijk maar even door. Jazeker, even wat anders. We hebben geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam tijdens de kerstvakantie. Of sorry, tijdens de herfstvakantie. Dat is nog een beetje vroeg voor de kerstvakantie. Tijdens de herfstvakantie rijden er geen treinen tussen station Haarlem en Amsterdam, Slotendijk. ProRail werkt van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november aan het spoor. Waardoor de treinen niet kunnen rijden. Iedere vijf minuten zetten NS-bussen in. Reizigers kunnen ook gebruik maken van een omreisroute tussen Amsterdam-Sloterdijk en Leiden via Schiphol. Het spoor en placement in aantal sporen en wissels bij elkaar. Bij halfweg wordt gesaneerd en ingericht als vrije spoorbaan. Gelijktijdig worden vernieuwingswerkzaamheden uitgevoerd aan spoorstaven, dwarsliggers en bevestigingsmiddelen en worden de sporen richting Haarlem nieuwe overloopwissels aangebracht. Oké, okay, ja, de dwarsliggers... Uh, die zijn altijd uh, lastig, uh, Richard. Uh, Toch? Herken je er iets weer van? Nou ja, er zijn uh, voldoende dwarsliggers, uh, zeg maar. Maar die hebben ook met het uh, spoor te maken... en die worden dan uh, vervangen. Dankjewel voor maar het bericht. Ja, jij ze wel eens tegen, hoor ik. Ja, ik kom ze geregeld <lacht> tegen. Nou ja, in ieder geval... Uh, dankjewel voor de informatie. Ja, ook daad. naar te lezen op de ZFM-app. Dus uh, mocht je hem nog niet hebben... download hem dan. Hij is uh, gratis beschikbaar. Hier is trouwens de nieuwe single van Coldplay. We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. Ik Weten dat dit weer een hit gaat worden door de Coplay en Oh My Love. Mooi plaat weer, hè, Richard, zo. Ja, ik vind hem echt prachtig. Misschien ja. wel mooier dan uh, het gemiddelde wat ze maken. En dat is al heel mooi. Zeker. Nou ja, we hebben vandaag een uh, speciale uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag. Want de opening van de nieuwe reddingspost uh, is uh, gaande. Vanmiddag tussen twee en vier uur ben je van harte welkom op uh, de Zuidpost. Ernst Brokmeijer en. Uh, ja, daar was ook uh, Hans Bodman, ons collega aanwezig, uh, Richard. Ja, en uh, hij heeft voor het goede orde, Het is Boulevard Paulus Lood 66, mocht je toch nog redelijk nieuw zijn in oh, Oké. Okay, uh, okay, okay. Ja, dus ik ben benieuwd, uh, want hij gaat met Gert-Jan Bluis uh, praten, de wethouder. Zeker, dat deed hij na de opening. Wat als zou die nou moeten komen? Ja. Maar, ja, daar de omgeving van de reddingspost uh, Ernst Brokmeijer is net geweest. Ik sta hier met uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Een, een prachtig uitzicht over, het, uh, over de zee. Geweldig weer. Uh, je hebt net uh, eigenlijk de officiële handeling verricht uh, gert -Jan. Ik neem aan dat je ook trots bent. Ja ik ben zeker trots. Uh, want we zijn al sinds 2017 hiermee bezig. Het stond in, niet in de begroting om dit te vervangen. Maar... Ik werd wettadelijk, ik denk, ja die, die post die moet een keer vervangen worden. Ik kwam, ik kwam daar regelmatig zwemmen en nou, ik sprak natuurlijk de mensen daar. Dus ik zeg, nou dat ga ik opnemen. Maar ja, uiteindelijk duurt het dan toch uh, zeven jaar bij elkaar met wat, wat problemen erbij. Maar ik ben heel blij dat er nu een hele mooie nieuwe post staat. Uh, die voor Zandvoort van groot belang is om uh, de veiligheid op strand uh, te waarborgen. Ja, uiteindelijk duurt het dus uh, volgens mij tien jaar. Waar, waarom heeft het zo lang geduurd? Uh, nou, het heeft zo lang geduurd. Uh, aan de ene kant corona zo, heeft natuurlijk een rol ja. gespeeld. Uh, maar vooral uh, het proces van twee jaar... Uh, Omwonenden en een strandprachter hadden ja, proces aangetekend. En dan duurt het twee jaar langer. Nou, dan moeten de kredieten worden uitgebreid. Opnieuw soms een aanbesteding plaatsvinden. Want dat speelde ook een rol. Ja, dan gaat het gewoon heel lang duren helaas. Maar ja, uiteindelijk moet je gewoon volhouden. En uiteindelijk als het er dan staat... dan staat het er gewoon ook 30, 40, 50 jaar. En ja, dat door. is eigenlijk ook belangrijk. Dan moet je die zeven jaar maar vergeten. Er was natuurlijk nog een red post. Die stond ja, er. Die ja. kijken we nu ook naar. Dus ja, dan kon ja. men ook gewoon doorgaan. Maar waar hadden ze dan bezwaar tegen? Tegen de manier waarop ze eraan tegenaan kijken of zo? Uh, Nou, de, inderdaad, de, de omwonenden die kijken vanuit hun huis... kijken ze op, op het gebouw, wat normaal natuurlijk meer in de zee stond. Hoewel, ik, ik zie niet veel verschil dat het eruit staat. En de, de naastgelegen strandpachter die had bezwaar omdat het pand moest naar voren gezet worden. Ja. En die vond niet dat hij last had van zijn uitzicht. Er waren ook nog wel wat discussies met de zeilvereniging. Maar daar zijn we in gesprekken uitgekomen. We hebben ook allemaal gesprekken met iedereen ja. gevoerd tussendoor ja. Ja. Ja. in die tijd. Dat weet men niet. Maar uiteindelijk met de zeilvereniging zijn we er netjes uitgekomen. Ook die hebben natuurlijk belang bij dat hier een ja. redpost komt, Maar ook vooral die strandpachter natuurlijk. Dat sta ik dan versteld. Maar ja, dan zijn er toch strandpachters van buiten Zandvoort die schijnbaar andere belangen dan Belangrijker vinden, maar wij vinden het van belang dat hier een mooie post komt. Ja. Die ook heel goed uitzicht heeft op het strand. Kijk, als je in die oude post zat en in deze nieuwe, staat wat naar voren. Ze kunnen ja. nog beter de kustlijn volgen. Ze hebben meer apparatuur hier, kunnen dus beter en sneller uitputten. Ja. We hebben nu uh, posten Ernst Blokmaier nieuw. Uh, dan hebben we nog een post in de Noord, uh, Piet Oud. Wat gaat daarmee gebeuren? Wordt het nieuwbouw of wordt hier wordt die, wordt die wellicht uh, helemaal opnieuw aangepakt? Ja, nou, die, die post, we hebben gekeken of we de post konden renoveren. En volgende maand komt in de commissie de strategische vastgoednota. Daar staat ja. ook op de vervanging van de, de, de, de Noordpost. Dat wordt niet zo'n post als deze, denken wij. Wij denken weer aan iets met skelet houtbouw. Maar wel dan zodanig dat het 20, ook 30 jaar weer kan staan. Maar wel vervanging. Maar dat is aan de gemeenteraad om dat natuurlijk goed te keuren. Maar het staat nu wel in, ook dat staat nu in de planning. En ik ga ervan uit... Maar ik kan geen garantie geven dat dat sneller gaat. Oké, okay. dus geen tien jaar. Geen tien jaar. Dat is lekker. En de uh, laatste vraag, wat heeft dit nou gekost zo'n post? De, de, deze post die heeft er meer dan 2 miljoen euro bij elkaar gekost. En dat heeft ook vooral te maken dat we een paar keer opnieuw de plannen moesten doen. En de kosten zijn gestegen. En dat is natuurlijk ook een beetje frustrerend. Als we hadden kunnen bouwen... Bijvoorbeeld op het moment dat men geen bezwaar had gemaakt. Had het zeker 5, 6 ton goedkoper geweest. Ja. Maar de, de kosten stijgen alleen maar. De eisen nemen toe. Duurzaamheid neemt toe. Maar ja, er staat nu wel iets wat heel duurzaam ook is. Ja, en als, het, als je berekent over 30, 40 jaar. Dan valt het op zich mee denk ik. Hè? Zo mag je het eigenlijk zien toch? Ja, zo kijk ik er ook altijd naar. En, uh, uiteindelijk, en uiteindelijk uh, komen hier miljoenen strandgasten. Ja, ja. En je wil gewoon dat je een uh, veilig strand hebt. Ja, en dan moet je daar ook in investeren. En, en, en zeker ook. Uh, je wil je vrijwilligers was het. Het zijn allemaal vrijwilligers. Dus dan vind ik ook, die verdienen dan ook een onderkomen waar ze met plezier en, en fijn in werken. En dan hou je ook je vrijwilligers vast. Want op het moment dat we bijvoorbeeld geen vrijwilligers meer zouden hebben... dan wordt het vele malen duurder om de veiligheid op strand te waarborgen. Dus dan is zo'n investering, want het meer dan 2 miljoen... en dat afgeschreven in die jaren, is ge, het gewoon waard. Oké, okay, dankjewel Gert-Jan. Ja, dat was de wethouder Gert-Jan Bluis... Ja, meer dan 2 miljoen, daar hebben we het dan over hè, voor deze post. Maar inderdaad, wat de wethouder ook zegt, zeker de moeite waard. Dankjewel Hans even voor het interview. Dat was direct na de opening vanmiddag die daar plaatsgevonden heeft. En nu is het voor iedereen toegankelijk. Wil je een kijkje nemen? Je bent van harte welkom. En ook onze collega Ben Sonneveld, die is onderweg naar de post... En zo dadelijk uh, gaan we met hem spreken over uh, ja, wat er allemaal plaatsvindt uh, natuurlijk. En uh, wie er allemaal uh, rondlopen hoor je straks verderop in deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Dus houd de radio zeker aan. Hè. Tot aan 5 uh, uur vanmiddag heel veel over de nieuwe racepost Ernst Brokmeijer en heel veel muziek.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 Niemand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 Leuk hè? deze Nederlandse plaat uit de uh, jaren 80, joh, de kleine orkest en laat mij maar alleen. Nou, alleen zijn ze zeker niet daar op de nieuwe reddingspost, want het is daar heel erg uh, gezellig en uh, Ben Zonneveld uh, is daar ook bij aanwezig. Goedemiddag uh, Ben, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag Rob, ik sta hier uh, uh, te kijken naar iemand die nu aan het zwemmen is. En uh, met mijn rug naar de nieuwe reddingspost, naast mij staat maar Robmeijer. Ah, zeker. Nou, leuk om uh, even Ernst uh, te spreken over de opening, uh, Ben. Ja, ja, ja, nou, hij vindt het eigenlijk al uh, te mooi weer, zegt hij net. <laughs> dus het blijft een beetje in de zon voor zijn komen. Ah, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ik uh, zal de, de meest simpele vraag stellen. Ik weet het antwoord eigenlijk al. Ernst, uh, ben je blij met dit ding? Ja, het, het is dat het <laughs> geen televisie is, Maar zag je een gigantische glimlach. Ja, hoe mooi kan je het hebben? Uh, de nieuwe renningsposten open, uh, het zonnetje schijnt... Uh, Trok um, het al een prachtig officieel gedeelte. En nu uh, ja, de open middag waar uh, net tot nu toe al best wel veel mensen een kijkje komen nemen in. Uh, wat ik vanaf nu kan zeggen. onze mooie Nieuw Hoe was het uh, vanmorgen met de opening? Ja, uh, super geslaagd. We uh, hadden uh, om 12 uur een, een formeel deel. en Waarbij uh, zowel leden, houdleden maar ook en de gemeente, het college, burgemeester. Uh, de bouwbedrijven die geholpen hebben, allemaal aanwezig waren. En waarbij we om uh, even over 12 uh, uh, uh, Ankie Jouwstad Brokmeijer, de, de dochter van uh, Ernst Brokmeijer, waarna deze post vernoemd is. Deze, uh, deze post heet ook Ernst Brokmeijer. Ja, we hebben de traditie hier voortgezet. Uh, en die hebben dus om 12 uur hier uh, uh, ja, de voordeuren uh, onthuld, een mooie vlag uh, weggehaald. Uh, de achterkleinkinderen hebben de renningsvliegade vlag uh, in, uh, in top gehezen. En daarmee het uh, gebouw officieel uh, geopend. Hey, Ernst Brokmaar, uh, jij bent ook Ernst Brokmaar. Jij hangt ja. ook in die familie? Ik hang ook in uh, de familie. Ja, dat was mijn, uh, mijn opa en uh, een van de twee leden die uh, helaas in de oorlog uh, om het leven is gekomen. En vandaar dat, uh, uh, uh, begin jaren 50 de post op het Noordstrand is verloopt naar Pieterhout, mm -hmm. een van onze uh, vooraanstaande leden uit die tijd, en de post hier op het Zuidstrand naar, uh, naar mijn opa. Naar ja, nou, mooi. Hey, uh, de post? Jullie zijn een aantal uh, jaren geleden met materieel naar de brandweerkazerne gegaan. Gaat dat allemaal weer terug hier naartoe of blijf je daar nog een... Nee, dit, dit is echt, ik uh, noem maar even het, het zomerverblijf. Ja, ja. Dus deze posten die zijn in de zomermaanden uh, dagelijks bemand. Zat hier ook de kernmaterialen. Uh, dus de basisboten staan hier. Al het andere materiaal, de voertuigen, de andere vaartuigen staan het hele jaar op de kazerne. En in de winter, ook voor behoud van materiaal, staat het, uh, ja, het overgrote deel van hier ook daar. En dat is ook de plek, hè, als er nu iets gebeurt, ja. en voor de alarmploeg, van waar uh, onze alarmploeg uitrukt. Dan gaat men naar de zijn en komt hier naartoe? Ja, of waar het nodig is. Hè. Ja, ik het is ja. vaak direct naar een paviljoen, naar een plek op het strand waar een incident is. En dus dat is echt de plek waar de alarmploeg uh, vanaf uitrukt. Ja. Hey, uh, het oude gedeelte zie ik nog staan. Hè. Ja. Ik heb hem ook eens een keer voor overkugels gezien. Ja. <laughs> maar nu, uh... Er staat daar een heel klein gebouwtje, terwijl hier een heel groot, modieus gebouw staat. He, je kan er maar vinden wat je ervan vindt. Ja. Um, wat zijn de grote voordelen van dit gebouw, behalve die twee garages? Nou ja, het, het allergrootste begint met de ruimte. Je kan je voorstellen het oude gebouw binnen had één tafel waar je met een man of zes kon zitten. Als je denkt dat op een gemiddelde dag al twaalf lightcards actief zijn, dan moest de helft dus staan. Eén uh, douche, he, uh, inzet gehad, er komen twee, drie boten van het water. Tien man, koud rillend, ja, één douche. Uh, opslaghokken waar nou ja, echt krap op de millimeter een vaartuig in kon, wat de volgende dag nog net zo nat was als de dag daarvoor, dus alleen al behoud van je materiaal. Ja, dus we zien in dit gebouw, we hebben gewone kleedkamers die zit in die zin niet eens wat geks in, maar goede kleedkamers, goede douches uh, een mooie opslagruimte waar spullen goed kunnen staan. Is droogruimte? De droogruimte, ja, dus uh, pakken kunnen netjes gedroogd worden. Uh, en boven een, een mooie uitkijk, bemanningenverblijf met een keuken. He, tegenwoordig, uh, lifecoach gaat vaak niet voor uur op 19 s'avonds weg. Nee. Dus er moet ook af en toe wat gegeten worden. Is meer voor de gezelligheid of voor het werk? Nou, in de zomermaanden <laughs> tegenwoordig. De tijd dat om zes uur het strand leeg was, is echt voorbij. Ja. Het is vaak om 8, 9 uur s avonds is men nog vol operationeel. Daarna moet er nog opgeruimd, schoongemaakt, afgespoten. Dus dagen zijn lang. Dus er moet ook goed gegeten kunnen worden. Goed uitgerust kunnen worden. En dat kan er boven. En dan aan de voorkant nog een mooie meldkamer. ...en met uh, diverse communicatieapparatuur, telefoons, computers... ...om ja, in verbinding te staan met onze eigen eenheden... ...maar ook met de hulpdiensten, uh, politie, brand en ambulance ja. uh, en met de paviljoens. Ja, nou ik ga zo nog even het hele gebouw rond uh, Rob... ...en dan zie ik nog wat, uh, wat interessante dingen, daar kom ik pas nog een keer bij terug. Uh, zeker. En die, uh, die is nog steeds hier een soort woordvoerder van... Uh, ...zeker, zeker. Ja. En uh, ja, het oude gebouw blijft toch een beetje nostalgie... Maar wat. wat Gaan je... even, gaat ik binnenkort <laughs> ja. uh, nog, nog uh. even geduld en dan is, het, ja, dan is het plat. En wat hier achter mij staat is uh, prachtig om te zien. Uh, jullie krijgen echt weer de aandacht die jullie verdienen. Nog één vraag. Hè? Um, blijft het een vereniging? Ja dat is denk ik de handplaat. Uh, uh, ik weet zeker dat we een vereniging blijven, wat je natuurlijk wel ziet, een trend landelijk, is dat het seizoen wordt steeds langer, de dagen worden steeds langer, dat er wel een vraag gaat komen, hoe lang kan je dit nog met 100% vrijwilligers? Ja. En dat zien we op heel veel plekken in het land, is dat al niet meer. We zijn hier in, uh, nou, laten we maar zeggen, kennermanland, met bloemennaal en uit ook, eigenlijk uniek aan het worden. Uh, dus daar zal zeker de komende tien jaar wat in gaan veranderen. Maar ik denk dat de kern nog steeds verenigd is. Ja, wat ik zie op de eilanden bijvoorbeeld, is dat ze luidkast aantrekken. Ja. Uit de, ...uit de landen en die worden gewoon voor een zogenaamde vakantie betaald. Ja, ja dat zien we ook in de kop van Holland en Zuid-Holland steeds meer plekken waar een deel of allerlei karts betaald zijn. Ik denk ook dat dat onoverkomelijk is voor de toekomst nou, om te kunnen garanderen. tegenwoordig uh, begint het seizoen nog in april en want, nou, ja, kijk naar nou, vandaag. Nou, ah, we gaan ja, dat <laughs> Dat is bijna niet meer zeker naast nee. in de week met studeren. Nou, we nou, gaan dat uh, volgen. Rob, ik ga je later nog even spreken. Ernst bedankt. Nou, geen dank. Zeker, nou dankjewel Ben ook voor het interview op het strand. En straks komen we uiteraard bij Ben terug. Dat was Ernst Brog, Ja, die kan er heel veel over vertellen. En dat heeft hij bij deze ook gedaan. Dankjewel daarvoor Ernst en heel veel plezier daar nog. Wij gaan weer naar de muziek en dan straks komen we weer op het strand. Jets waren dat en uh, crush on you. Een uh, zonnige zaterdagmiddag hier in Zonvoort. En ook uh, gelukt uh, voor uh, de opening van de reddingspost. Lekker weer daarbij. Uh, ja, dan krijg je echt uh, dat nazomergevoel. Straks gaan we weer terug naar Ben. Die is daar ter plekke. Nou, als je een uh, trouwe luisteraar van dit programma bent... dan weet je dat ik gek ben van de jaren 80 En uh, ook deze is weer uit uh, de jaren 80. De Fine Young Cannibals. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het is geen zomer meer en ook geen hartje winter. Maar uh, wel de herfst, uh, Richard. Officieel wel, hè? Maar ja. Ik vind het meer zomer dan herfst. Nu. Ja, oké. Okay. Nou, lekkere nazomers, zullen we maar ja. zeggen. Dus... Ja. Uh, nou, de paviljoens uh, die uh, vast op het strand zijn, uh, die zullen het uh, vast en zeker heel druk hebben op dit moment. Ja, en die paviljoens die nu natuurlijk voor 1 november weg moeten, die zullen wel een beetje balen, denk ik. Die balen zeker. Of ja. uh, zijn ze nog open de laatste paar dagen? Ja, Sommige nou, wel. Ja, is het ja. zo. Ja. Zijn er nog... Uh... Ja, ik moet echt de laatste dagen heb ik niet gekeken, maar het valt me wel op dat hoe, hoe laat sommigen nog dichtgaan. Oké, okay, oké. Okay. Nou, heel veel uh, succes uh, de laatste dagen op het strand dan. Ja. En uh, wij gaan zeggen of de uh, strand weer blijft, uh, Riesen. Ja, nou in ieder geval vandaag een droge en zonnige dag. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En het wordt uh, bijzonder zacht met maximaal 19 graden. Nadat we de klok een uurtje terug hebben gezet, hè, wintertijd, is er zondag meer bewolking. Vooral in de middag schijnt af en toe de zon. De wind waait uit het noordwesten, dus nu... ...draait het van zuid naar noord en is zwak tot matig... ...en daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd en het wordt maximaal 15 graden. Maandag over de eerste bewolking en vooral tijdens de middaguren... ...kan het wat regen vallen of komt een enkele bui voor. Er waait een matige zuidwestenwind, dus wel weer zuid... ...en het wordt maximaal 14 graden, dus toch iets koeler. De rest van de week is het rustig herfstweer met vrij veel wolken... ...en in de nacht en de ochtend regionaal nevel en mist. Toch breekt vooral tijdens de middaguren de zon af en toe door. Afhankelijk is het een graad of 15 aan het eind van de week. En in de eerste weekend van november is het hooguit 10 tot 12 graden. Oké, okay, nou ja, we hoorden trouwens dat, het, uh, dat we bijna een record hadden vandaag met uh, de temperatuur. Maar dat hebben ze net niet gered, uh, zeg maar. Maar wel, uh, ja, hele hoge temperaturen voor uh, de uh, tijd van het jaar. Het was gisteren toch een record? Dat, uh, in, uh, dat weet ik niet. Ja, ik was in de beeld... Iets van een halve graad warmer dan ooit geweest. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, vandaag hebben ze het uh, net niet gehaald, het uh, record. Maar wel lekker weer, dus ook lekker uh, strandweer. Dus uh, nou, je kan nog even naar de reddingspost gaan. Tot uh, vier uur open voor uh, belangstellenden. Helemaal in de zuid dan, hè? Aan de boulevard Paulus Lood, nummer 66. Even uit mijn hoofd. 66. Heel goed. En uh, ja, daar is iedereen uh, van harte welkom. Ook collega Bess Zonneveld is daar en die gaan we straks vast en zeker nog een keer horen in dit programma. Het weer is ook na te lezen op onze ZFM app, dus download hem even. Of kijk anders even, Google even onder Richard Schreuder. Hij van Richard weer, die verzorgt altijd het weer uit de regio. En hier is mooie muziek van Imagination. Should we do never do? Should we do that, never do it? Should we do Should we do Yeah! Zojuist het weerbericht met collega Richard. Richard, jij had het over de wintertijd die aankomende nachten weer ingaat. Ja. Hoe zit het daar ook weer mee met die wintertijd? Ja, uh, nou ja twee keer per, per jaar natuurlijk die wisseling. Hè? Ja. Uh, van uh, zomer naar winter, dat gaan we nu krijgen. Van winter naar zomer. En er is toch nog wel wat, uh, wat discussie over hè? of dat nou allemaal zo handig is. Maar in ieder geval, het komend weekend gaat hij dan uh, weer in. En dan uh, betekent dus uh, dat de klok uh, van drie naar twee uur uh, wordt teruggezet. Dus dat betekent eigenlijk dat je een uurtje langer kan, uh, kan slapen. Dus aankomende nacht uh, is dat ja, dus. Ja, aankomende nacht. Uh, en dat duurt dan uh, vijf, uh, vijf maanden. Oké, okay, ja. En de mensen lopen altijd te uh, rommelen van moet hij naar nou vooruit of uh, ja. achteruit... Nou, een ezelsbruggetje, echt uh, heel makkelijk uh, te onthouden... en dan vergeet je het nooit meer... In het voorjaar gaat de klok vooruit. Ah, en in het najaar? Ja, gewoon achteruit. Want het is achteruit en vooruit. Dus okay, uh, ja. en als je dat Voor... onthoudt, voorjaar vooruit... Uh, dan weet je altijd uh, dat die uh, nu uh, teruggezet wordt. Ja, en vooruit betekent korter slapen... en achteruit betekent langer slapen. Langer slapen, gelukkig. Hey, en dan hebben we natuurlijk nog uh, die, uh, die explosie gehad... in de Lorentstraat vanmorgen. Ja. En uh, nou, wat... Ook uh, waarschijnlijk vuurwerk, he, ja, wat daarvoor uh, gebruikt is. En wat, uh, wat treft mij verbazing... dat er 90 cobra's zijn gevonden in een woning in Schuur en Schuur in Zandvoort. En we vroegen ons af, zou dat met elkaar te maken hebben. Maar dat weten we natuurlijk niet. Maar de politie heeft dus bekendgemaakt... dat er op zaterdag 5 oktober, dat is alweer een tijdje geleden... maar liefst 90 cobra's in een woning in Schuur en Schuur in Zandvoort zijn gevonden. En één cobra, moet je je voorstellen erop... heeft dezelfde kracht als een handgenaad. Ja, dus het kan zomaar een cobra geweest zijn uh, afgelopen nacht. Ja, ja. Door, door dit illegale vuurwerk, nou ja, ze noemen het nog vuurwerk, in beslag te nemen... heeft de politie verkoop, overlast of explosies weten te voorkomen natuurlijk. Het vuurwerk wordt vernietigd. De cobra's zijn gevonden <coughs> op zaterdag 5 oktober aan de Catharina van straat in Zandvoort. Dit gebeurde naar aanwijzingen in een ander lopend onderzoek dat er op dit adres illegaal vuurwerk aanwezig zou zijn. Tot de jaarwisseling kan er weer vaker vuurwerk in jouw buurt zijn. Heb je het vermoeden dat iemand illegaal vuurwerk heeft of verhandelt... meld het dan aan de politie. Oké, okay, dankjewel voor de info. Ook weer op de app kan je het allemaal nalezen. Wij gaan op naar het nieuws weer van drie uur. en zijn we zo, zo meteen weer terug bij je. En de laatste plaat voor drie is The Black Eyed Peace. Running and running running and running running and running running and running running and running running and running running and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 Everybody, everybody, let's yeah. get into, into it, it. Yeah. get stomped, get, get it started, get it started, let's get it started in here, let's get it started. Let's get it started in here, let's get it started. Ha. Let's get it started in here, let's get it started, ha. let's get it started in here. Started. Started in here. Yeah. Lose control a body of body and soul. Move too so fast, people just take it slow Don't get ahead, just jump into it Y'all hear about it, the P's will do it Get started, get stupid Don't worry about it, people will walk you through it Step by step like an infant new kid Inch by inch with a new solution Transmit hits with no delusion The feeling's irresistible and that's how we move yeah. it Everybody, yeah. everybody yeah. just get, get into it, it. Yeah. Get, I'm out. get started, I'm out. get started yeah. Get started, yeah. get started.